Ligt niet ver van de hemel. Een hoorspel van Frits Meukli. Vertaling en regie Leon Povel. Sammy, we hebben nou vrij af. dank ja, dankjewel. Als je hier blijft rondhangen, ben je er nooit zeker van. Lockwood, huh? wat denk je ervan? Huh? Ga je nou mee? Huh? Ja. Liggen we nou lang uit als een vorst? staat gaatjes in het plafond. Ik ben al lang klaar. Oh, ik wacht alleen maar op jullie. Okay. Nou, even ik dan. Voordat de Zijan weer op even krijgt. Uh. Op het vliegveld zal er eens een kist in de poeën gevlogen hebben. Daar, oh je licht kogel, nog één. Hm? Het moet eens dus nog komen. Fout jongens, fout, dan moet je ja, ja, het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 Dat heeft het gehouden. ja, jongen! Ah, We gehouden. Ja, ja, ja. Oh, puur geluk, ouwe jongen. Heb je die vonkregen gezien? De reinste vuurwerk. Nou, ja, wat heb ik gezegd, hè? Ah, een oude rot. Ja. Nou, die zal ook een heet achterwerk gekregen hebben. Ja. Oh, dan zijn ze al met de Brancana's als de Nou, wat zeg je me daarvan? Je stapt er doodleuk uit. Helemaal alleen, een beetje onzeker. Maar verder is het toch helemaal in orde. Als je me nou zegt... Kijk eens.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 Hé, hey, daar komt de kok met zijn jeep. Die kan ons wel even meenemen. Oh ja, zeg. Hé, hey, Mike, breng oh. ons even naar de poort. Anders zijn onze van verlopen, voor we buiten zijn. Ja. Oh, uh, lopen is er niet meer bij, Nee, hè? hoor. Nou, fijn. Parachutisten moet je in de bad te leggen, zeggen ze. Ja. Zeg. Nou, vooruit bedrijf. Tja. Oh, ja. Ja. De aardappelaar mag geen zenuw hebben. Die opleiding alleen al, hè? Wat ze met de kerels allemaal uitvoeren. Nou, ik kan je wel vertellen wie niet van ijzer is, belandt binnen de vier weken in het wangbuis. <laughs> nou, dan ben ik toch wel liever parachutist. Al is het dan ook niet bepaald een, een levensverzekering. Oh, nou, als ik hier een versterkte enkel of een verrekte arm. Alles, Wendt. Als je parachute niet open gaat, ook een kwestie van Wendt. Bij ons wel nooit gebeurt. Kans van 1 op de 10.000. En als jij die 10.000ste uh, bent? Nou, dan reed je pech uit, joh. Nou <laughs> oh, joh. Zo, einde met de kans erin, ja, ja, dankjewel. Hé, he. hey, mag ik die pasjes ook even zien? Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> of zijn jullie al bij je meisjes? Jij niet ja, ja. hé, Jij die Kulwusvoort, hoor. Wie we waard u even van. Ja, mij. Nou, hier, jij dan het fotje. Ja, kijk, ik ja, had het dan meteen laten zien. Naar mm. vooruit, we willen er nog meer naar buiten, hè? Nou, jongens, ook een beetje, ja, nou. Zo, Hé Nou, daar zijn we dan. Ja. En wat nou? Ja, zo gevraagd aan ja. deze rimboe. Ik heb zin in een opfrissertje. oké okay, ik doe mee. Ja, spelletje poker in de Ohio Bar? Ik ben je man Sonny. Als je maar niet begint te jammeren, kun huh? je het fel over je oren halen. <tie> <tie> <tie> ja. En jij, Lockwood? Nee, zonder mij jongens. Ja, uh, uh, uh. Ik ben wat anders van plan. Oh. je je. Doe maar. Kijk eens even. Weer zo'n liefje. <laughs> Dat kleintje zou best bij mij passen. En die wagens ook niet van slechthouders. Wat zouden die vrouwen toch in hem zien, hè? Ja, laat het lok op me schuiven, hoor. Nou, een stofwolk. En weg zijn ze. <laughs> en wij maar in die stinkende bus zien te komen. Ja. Blijf dan niet staan plakken, maar kom mee, jongen. Kom nou mee.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 Volslagen, gek. Maar hij weet niet van ophouden. Hij wil alles zelf ondervonden hebben, omdat hij voor alle verantwoordelijk is. Zeg, waarom sla je hier af? Waar ga je naartoe? Naar Floyd. Naar Floyd? Mm -hmm. Ik kan het niet langer meer aanzien. Floyd is mijn beste vriendin. Maar Gladys, wat bezielt je. Je kunt toch niet zomaar... Ja, Wayne, ik heb alles goed overwogen. Floyd zit op de veranda achter het huis. Haar vader is er niet. Je hoeft nou alleen maar naar haar toe te gaan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 Even zijn glas water? Ja, oh, mijn keel is zo droog als die hele vervloekte woestenij rondom. Kom liever onder de douche. Ga ja. uit, Kleeart. Pas op ben je niet zo dichtbij komen. Explosiegevaar. Ja, ja, die ploft vandaag nog ja. uit elkaar. Ja, of spuugt zijn machine onder. Ja. Of springt voor hij bevel krijgt en landt dan op de controletoren midden op het bureau van de baas. Oh, leuk. Of de naast de microfoon van Moffa. Ja, dat zou wat voor Moffa zijn, zeg. Ik zie de grijs al voor me wanneer je Gypsy van zijn bureau veegt. Hé, hey, wat moet jij hier? De lucht in met jou. Ik heb je nog geen verlof gegeven om te landen. <laughs> ja, het is goed. Ik heb er genoeg van. Zeg gewoon op. Ik heb geen zin meer om te springen. Vandaag helemaal niet. Had je voor hoe moeten bedenken. Niemand heeft je gedwongen hiervoor te tekenen. Ja, dat weet ik. Nou, uh, ben jij eigenlijk zover? Uh, goed zo. Nou, vaart onder de koude douche, anders maffie je straks weer. Net als in de laatste les. Ja, laat me ja, nou los. Ja, toen nou. ik Kom wel. Uh. Uh. Huh? Dat doet de mens goed, ja. ja, maar eh, wat die lessen betreft, nou kan je me nog meer vertellen, hoor. Sander theorie, daar ga je niks aan, in geval van nood. Ach, kom, kom, kom, adem in, ouwe, ik. kom, ja. Ja, het is toch zo. Oh. Vroeger, ja, vroeger was het wat anders. Hoezo dan? Wat is er dan helemaal veranderd? Je, heb je weer vergeten dat je vroeger je eigen parachute moest vouwen?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 Ja, de wildste hoop, natuurlijk, weer het laatste. Hè? Instappen, Dan hoeft de bemanning voor jullie geen overuur te maken. Ja, en u ook niet, Sergeant. Als ik uh, het goed heb, dan uh, staat u altijd naar de dienst het eerst bij de poort. Gaat je geen barst dan wat ik naar dienstheid doe, jongen? Oh, help me dat eens even in, White. Ik voel me hier lekker. Ik heb zo'n idee dat ik mijn hele ontbijt er hey, hey hey maar... Hé, hey, hey, hey, ben je nou helemaal? Doe dat maar als je aan je hangt, hè. Dat ja. doe ik als het mij uitkomt, Capito. Dat is me goed recht. Ik kan niemand me verbieden. Nou, zit je er nou nog niet in? Kletst ik kan je straks. Op je plaats. we kunnen weg.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 Altijd hoor, hè? Over vijf minuten gaan we naar boven. Zorg dat u mensen in de kist komen, we moeten starten. In orde, sir. Eén stap, met En meteen volgende spring, hè? Nou, kom, kom, kom, kom. Twee nieuwelingen blijven bij de deur. Die willen de kunst afkijken. Nou, nou, dat zou wat voor mij zin hè? Zo'n postje op de achtergrond als hè? beetje commanderen, een beetje opjutten, een beetje in orde, sir.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 Wij met z'n tweeën aan een parachute, hè? op een paar meter afstand, maar samen in de lucht. <laughs> dat zou het wezen. Dacht je dat ik nergens meer deugde? Vanwege die paar kale plekken op mijn kop. Ah, vergis je maar niet. Ik kan jullie baby's altijd nog wat leren als er op bank komt. Ah, dat liedje kennen we. Voor het zover is, praten ze allemaal zo. Oh, toch. <laughs> zeg, waar zat jij zo'n 15 jaar geleden? 15 jaar geleden? Ik even narekenen. Nou, uh, op school natuurlijk. Juist, Ja.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 Toren aan 2356, Luitenant Murphy, naar de startplaats. Begrepen? Machine in orde, ze? Machine in orde. Remblokken weg? Remblokken weg. Achterklaar, heus? Achterklaar, sir. Toren aan 2356, Luitenant Murphy, start is vrij. Droppingzone aanvliegen vanuit 170 graden. De wind is gedraaid. Herhalen. Begrepen. Droppingzone aanvliegen vanuit 170 graden. Ik start.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 Nou, ze komen betrekkelijk dicht bij elkaar neer. Zodra ze beneden zijn, rukken ze hun valhelm af. En dan zie je allemaal lachende gezichten, omdat ze het dan weer achter de rug hebben. Ze, geef mij een kijkers even. Ja, als ik hem weer terugkijk, wanneer ze gaan springen hoor.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 Herhalen. Spijt me, sir. Voor die gesprekken zijn over deze installatie niet voorloopt. Anders graag. Sluiten. Wat zeg je me daarvan, lopster? Die, <laughs> die moffa weigert een bevel uit te voeren. Wacht maar, ventje. een keer al anders. De beste man die ooit in de controle heeft gezeten. Ja, die kan bij de commandant een aardig potje breken. En dat weet hij maar al te goed. Die heeft alles meegemaakt. Hè? Buiklandingen, landingen op één wiel, landingen met brandende motoren...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 En de volgende, go. En go. En go. Nou jullie beiden, nergens aan denken. Gewoon springen, go. En nou jij, go. Hier wel, oh my Hé hey, Gypsy, wat zie jij eruit? Frisse lucht, zie je goed doen. Volgende keer gaat u mee, zonder parachute. Dan ben benieuwd wie beneden is. Ben Bij dan even hoe beneden is, wil je? Go. En de volgende, go. Wait, hoe dik was moet ik verbieden eens achterste te springen. Wat wordt die flauwekul? Wil u tot het laatste zien? Moet wat de lach hebben onderweg. Daaruit met jou, go. En de volgende. Jack! Het lijkt wel een drijfjacht, waarvoor die verdomde haast tot tijd... Hey, kletspraatjes, go! De volgende, Lockwood, jouw Ziet Zit die de wagen beneden? Is voor mijn meisje. Vlieg er naar daartoe. go! Pei op weg. En de volgende? Ook eerst een reden ouwe? Niet, is de beter. Go! Jullie vijf de laatste, kom op. Go! En go! En go! En jullie twee als achterliggers. Go! En go! <coughs> Zo. Nou, dat is dan voor vandaag.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 de majoor ons daarop betrapt bij de landing? Trek je dikke buik in, Harris, en ga in de deuropening liggen. Ik moet achter te komen zijn waar die lijn vast zit. Niet bepaald bepaald gevoelig, die opmerking van u, sir. Als u eerst maar eens op mijn leeftijd gekomen bent... Je hebt meer beweging nodig, dat is alles. Dit is een goede gelegenheid, dus vooruit. Ja, nou, niet van schommelen, sir. Ik hang er tot mijn navel uit. En over veertien dagen ben ik jarig. Ja, nou, maak dan maar voort, Harris. We willen naar beneden. Nog een klein afscheidsvijfje voor de boeg. Ja, is goed, sir. Ik lig al...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 Ik kan nergens staan. Kniel maar op mijn rug. Ach. Hebt u de lijn? Harris ook? Ja, sir. Maar... Trek hem dan. Ja. ja. En nog eens. Ja. Doorzetten. Ja. Hoe is het, Harris? Het nee, helpt niet veel, sir. De luchtstroom is te sterk. En die lijn is te dun. Die is zo glad als spek. Die glijdt gewoon door je vingers. Goeie geraden. Wat is er met Lokwood aan de hand? Hij ziet helemaal blauw. Is het een helm? Die stomme helm. De wind komt eronder. Nogal wie is dat die kinder mijn burgt? Lockwood, weg met die helm. Lockwood, gooi die helm weg. Eindelijk, hier is hij kwijt. Gelukkig, nog even aan hij was gestikt. Nou, nog eens proberen. Het moet lukken. We moeten hem binnenkrijgen. Want zijn er toch drie meter. Kom op. ja. Ja. ja. <tie>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 Als je, niet... als je hem nou wat te pakken krijgt. Ja, geef maar hier, sir. Ik gooi hem toe. Ach, mis. Nog een keer. Hij snapt wat we willen. Nog eens. Ach, bijna. Ja, een beetje te laag. die vervloekte luchtvervelingen van die propellers. Via mis. Maar gaat het moet lukken. Ja, ja, hij heeft hem. Ja, ja. ja. Op het nippertje. Ja, zeker niet. Lockwood is een taai. Die verlies gaat niet zo positief. positieve. Goed zo. Bind de touw om je middel. Mooi zo win. <laughs> nou kan je niet meer wegzeilen. We halen je binnen. Leken maar. Doe maar. Doe maar. Trekken. Trekken. Hij komt. Ja, ja. Ja. ja, Trekken. trekken. Wat ja. Gewicht? We zullen hem hebben. Ja. De halve touw is al binnen. Nog een stukje. Ja. Ja. En nog een... Lockwood. We krijgen je boven, Jochie. Volhouden. Ja. Ja. Grijp de land als je dit bij je bent. Ja. Ja, je moet meedoen. Je moet moet, moet vasthouden. Alleen redden we het niet. Kijk eens. Wat zeg je daarvan? Hij rijdt alsof ze hem onder de les wakker schudden. <laughs> Nog een metertje en hij kan zich vastklampen. Ja. Ja, ja, dan, ja. Dat zal wel een feest worden als we beneden zijn. Volhouden we weer. Nog een paar seconden. Tanden op elkaar. Je laat het toch niet afweten, weten, vriendje? Ja, dat is toch geen zweefvlieger. Dat was zeker de verkeerde parachute. <laughs> Mooi zo, Lockwood. Ja, dan... Laat je niet op je kop zitten. Steek je hand uit en al die andere. Vasthouden, hoor je. Vasthouden. Ja, dan... Makkelijk praten. Kom Om er eens bij hangen. Ja. Vasthouden, Lockwood. Ja. Niet loslaten. Ik krijg geen lucht meer. Trek me erin. Ja, ja. Ik kan niet meer. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Pak jij even de eerste. En ja, ja, ja. Ja, maar zo gauw een van onze touw loslaat. Sleurt de wind er weer naar beneden. heen. We moeten eens keren. En ride opletten! Ja. ja, ik hou het niet meer! Dan leg ik het door mijn handen. Niet loslaten, Op Om gods wil! Ik kan niet meer! Dadelijk vlieg ik er zelf uit! Lockwood, hou je vast! Hou je vast! Het touw ontglipt me! Het bloed staat in mijn handen! Ik hou het niet! Ah. Ja. Wat, wat Wat kijkt je me aan? Ik was er bijna zelf uitgevlogen. Ja. Niemand die wat zegt eruit. Ik dacht dat ik het bestierf. Ik had om menselijke gewicht. Doe nou maar. De lijnen hebben tenminste gehouden. Ja, Met die ruk. Dat moeten we zijn laatste kracht en zijn laatste adem genomen hebben. Dat mijn hagen wel uit mijn hoofd trekken. Hij had al heel bijna vast. Toren aandringen 2056. Luitenant Murphy, wilt u zich melden? Wat is er, Moffa? de geschiedenis daarboven, sir. Hoe is dat gekomen? Hoe moet ik dat weten? Geen idee. Er is geen tijd om erover te pikkeren. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Wie is het? Wayne Lockwood. Al geprobeerd hem binnen te krijgen? Hadden hem tot aan de drempel. Maar het is niet te doen. De luchtstroom is veel te sterk. Kalm maar, sir. We redden het wel. U ja. vliegt toch met gedrosselde motoren. Wat is uw snelheid? 140. Die is al aardig slap in zijn roeren. Nog langzamer vliegen, sir. Zo. U hebt als piloot weliswaar de verantwoorden, maar ik geloof dat u nog kunt afzakken tot 120. 120? Bent u nou stapel? Moet ik ermee naar de kelder? Bedenk eens wat fatsoenlijks, slimmer? Toch, proberen, sir. U zult zien dat het gaat. U vliegt een tandbeestje dat alles goed vindt. Moffai, ik doe je wat als ik beneden kom. Hoofdzak is dat Lockwood het er levend afbrengt. Wij pikken ons intussen, zog wat we voor u kunnen doen. Hoeveel benzine heeft u nog? Voor minuten en dan moeten we naar beneden. Daar helpt geen blikseman. Moment, sir. Blijft u op ontvangst? De toren, Sergeant Moffat. Ja, sir. Even vragen. Luitenant Murphy. Major Keating wil weten hoe het met de parachute van Lockwood staat. Is er kans dat hij gewoon open gaat als de lijn gekapt wordt? Hoe kan ik dat nou weten, Moffat? Een deel van de parachute is door de luchtstrom uit de verpakking getrokken. Nee, dat risico is te groot. Die verantwoording kan ik niet op me nemen. Ik niet! Het heeft weinig zin om op te winden, sir. Ik zal het doorgeven.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 Niet lager komen dan 1200 meter kan u niet binnenloodsen. Sluiten. Toer onderroep 2356. Luitenant Murphy, welke snelheid hebt u nu? Geef me gewonnen, hem of, hè, precies 120. Prachtig, sir. Ben blij voor Lockwood. Heb toch gezegd dat het een tambesi was? En als we gekelderd waren? Zat er niet in. Verder nog nieuws? Lobster komt net binnen. Nou, oh, ik zie het al. Zolang Lockwood buiten kennis is, valt er niets te beginnen.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 Ik meld me zodra Gelma geland is. In orde, sir. Het spijt me dat we hier niet meer voor rok kunnen doen. We hebben werkelijk alles geprobeerd. Ik heb het niet anders verwacht. Sluit, hè? Moffa, waar zit die Gilma ergens? Ik heb hem nodig. Ik ben al bezig, sir. Cirkelt hier vlak in de buurt. Onmiddellijk landen en direct bij mij melden. Oké, okay, sir. Ik loop hem vast tegemoet op het veld. Uh -huh.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 Machine bijgetankt? Klaar voor de stad, sir. Stap u in, majoor. Uw parachute, sir. Dank je.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 Recht voor ons. Het jongen, wat vliegt hij onrustig. Valt me niks. Nee. Dat hoeft schijnt nog steeds met de kennis te zijn. Hangt ook al een uur in het zog van de machine. Kijk, hij beweegt zich. Ja. Hij heeft onze straalmotor gerukt. Ja, werkelijk. Hij wil een teken geven, maar nee, hij heeft er de kracht niet daarvoor. Als hij zich niet kan vastklampen, wordt hij van het draagvlak gezogen.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 Kom maar langzaam dichterbij. Iets meer naar rechts. Ja. Oh, stop. Niet te veel. Ja. Oh, zo. Prima. De vleugeltip zit precies onder de Ja. Nou, langzaam optrekken. Ja. Nog wat. Nog een beetje. Ja. Ja, hij ligt erop. Vasthouden, één vasthouden. Klamp je vast. Met je handen, met je tanden, als je hem niet loslaat. Hou vol tot het uiterste, oude jongen, we moeten het halen. Ja, je meer gas. Ja, maar. je maar. Ja. Ja, ja. Nog even. Nou, langzaam optrekken. Ja. Langzaam op. Ja. De tip is al vlak onder de deuropening. Aftrekken, aftrekken! Ja, heel zachtjes. Neem nog een toe, hij af. eraf. Hij kan zich niet meer houden. Zijn benen steken al over de vleugelhand. Niet doen, niet doen, heerlijke. De... Ja, daar gaat hij. Ik was er al bang voor. Wegwezen maar. En opnieuw aanvliegen, hè? Tegen zo'n storm ben je machteloos. Het enige wat we moeten hebben is een beetje geluk. Voor Een tom klein beetje geluk. En hij was er bijna Jon. John. Hij stak zijn arm al half uit om te grijpen. Lapster en Helens gingen half uit de machine. Een belachelijk stukje nog. Ik draai weer bij, sir. Die rit moet vreselijk geweest zijn. Hij is weer bewusteloos. Opgelet, sir. We vliegen in. Ja. Nou, rechts, naar rechts, naar rechts, ja. Beetje meer, beetje, ja. Gas. Nou, hij trekt op. Ja, ja, ja, ja, na, na. ja. Vleugel tip er precies onder. Optrekken. Ja. Hij ligt er weer op.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 Ik kan Lockwood toch niet over het beton sleuren? Dat is moord! Die idioot van een moffa heeft makkelijk praten. Hij met zo'n voorzorgsmaatregelen. Ambulance, brandweer, kraanwagen, dokter en een geestelijke! Harris en rijdt stappen jullie uit. Ik blijf hier. Vooruit springen voor het te laat is. Over vijf minuten is de brandstof op. Ze doen het niet, maar Je moet landen. Dat is je plicht tegenover de bemanning. Je moet.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 God dat de motoren het zover houden En niet op het laatste moment mee uitrijden. Enright, met je mes naar de deuropening. Lijn kappen op bevel. Op de seconde. Begrijpen, sir. Daar heb je het. De stuurboordmotor geeft het op. Uit. dicht. Schroefbladen in vaanstand zetten. Met één motor zullen we het ook wel halen. Natuurlijk, sir. Het is niet de eerste keer dat u op één motor vliegt. Corrigeert u de koers, anders mist u de schuimbaan. Goed zo.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 20, 10, ja! Lijnvrij, sir. Goed zo, Murphy. Even optrekken en vasthouden dat we het schuim niet raken. Gehaald! Laat maar door zakken. We zijn op de grond. Gas weg. Murphy. Jongen, we hebben het gehaald. Gefeliciteerd, sir.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 ligt niet ver van de hemel. Dit was een hoorspel van Frits Meuglich. Wayne Lockwood was Frans Zomers, Degge, Joop Doderer, White, Tom Hakker, Portello, Paul Deen, Floyd, Nora Boerman, Gladys, Fesia Rone, Major Keating, Jan van Ees, Murphy, Jacques Snoek, Lobster, Paul van der Lek, Gilmore, Han König, Harris, Johan Schmitz, Moffa, Johan Tesla, Enright, Dries Krijn en parachutisten Hans Veerman en Donald de Marcas. Vertaling en regie Leon Povel.